Woensdag 28 juli 2021. Neem gerust iemand mee die ook nog moet eten. De diender en de dienster grappen met elkaar. Drank is er ook genoeg. Grote emmers met regen, bietensap en most. Er piept ergens een dier. Nummers trekken is niet nodig. De dienaren sluiten weer, om tien uur. Dik in orde, z.d.d.